Twee uur. Het NOS Journaal. Renate Evers. In de Arabische wereld en Iran wordt opnieuw gedemonstreerd voor hervormingen. In Libië zijn in de stad Benghazi gevechten uitgebroken... tussen antiregeringsbetogers en de politie. De woede werd aangewakkerd door de arrestatie van een advocaat. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, maar de protesten gaan nog steeds door. In het golfstaatje Bahrein zijn in de hoofdstad Manama... voor de derde achtereenvolgende dag duizenden mensen de straat opgegaan. Ze hebben een plein omgedoopt tot het Tahrirplein, de naam van het plein in Cairo... waar tot het vertrek van president Mubarak massaal werd gedemonstreerd. In Jemen wordt in verschillende steden gedemonstreerd tegen president Saleh. In de hoofdstad Sanaa zijn zeker 800 mensen op de been. En in de Iraanse hoofdstad Teheran gingen vanochtend aanhangers en tegenstanders van president Ahmadinejad met elkaar op de vuist. Dat gebeurde volgens de staatstelevisie bij de begrafenis van een man die maandag bij de anti-regeringsbetoging om het leven kwam. Zo'n honderd medewerkers van farmaceutisch bedrijf MSD in Os... hebben een protestmars gehouden. Ze zijn bang dat ze hun baan kwijtraken. Vanochtend werd bekend dat het Amerikaanse moederbedrijf Merck... niet langer probeert het bedrijf in Os te verkopen. Merck heeft de onderhandelingen over MSD met een onbekende partner afgebroken. Daardoor verliezen honderden medewerkers hun baan... omdat Merck de onderzoeksafdeling sluit en de rest reorganiseert. De raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de vakbonden... spannen een kort geding tegen Merck aan. De gemeente Urk gaat het bezit en gebruik van softdrugs op straat verbieden. Wie met hash of wiet wordt betrapt, moet direct een bekeuring krijgen. Zo heeft het college voorgesteld. Volgens de gemeente veroorzaken blowende jongeren in Urk veel overlast. Nu worden ze nog door de politie weggestuurd... maar dat hielp niet altijd, vertelt de wethouder. Wij liepen dus ook tegen de berichten van de politie... dat die dus aangaven van wij sturen ze wel weg... maar ze zoeken een plek ergens anders in het dorp op en dan gaat het weer verder... En nu is dus heel Urk als het ware verboden gebied voor het gebruik van, uh, van drugs. En kunnen dus overal door de politie weggestuurd worden. Volgens de gemeente mag Urk afwijken van het gedoogbeleid in de rest van het land. Landelijk is het bezit van maximaal 5 gram hash of wiet toegestaan. De gemeenteraad stemt waarschijnlijk op 3 maart in met het softdrugsverbod. Door de kabinetsbezuinigingen worden de belangrijkste natuurdoelen niet gehaald. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Staatssecretaris Bleker wil 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en landschap. en gaat naar eigen zeggen met minder geld hetzelfde doen. Onder meer door het betrekken van boeren bij het natuurbeheer. Het planbureau heeft op verzoek van Bleker zeven varianten van de kabinetsplannen doorgerekend. En komt tot de conclusie dat de natuurdoelen alleen worden gehaald als er geld bij komt. De Tweede Kamer is tegen het kabinetsplan om alcoholgebruik onder de 16 jaar strafbaar te stellen. Minister Schippers maakte vorige week bekend dat jongeren een boete kunnen krijgen als ze alcohol bij zich hebben op de openbare weg. Of bijvoorbeeld in sportkantines of op terrassen. Niet alleen een groot deel van de oppositie is het daar niet mee eens, maar ook een gedoogpartner PVV keert zich tegen het plan. Veel Kamerleden zijn bang dat kinderen die veel te veel hebben gedronken... uit angst voor straf niet meer naar het ziekenhuis gaan. Ze vinden dat winkels die alcohol verkopen aan jongeren onder 16... harder moeten worden aangepakt. Het weer droog met zonnige periode, Temperatuur tussen 7 graden in het noordwesten en 9 in het zuidoosten. Morgen droog en redelijk zonnig. Het wordt dan tussen 3 en 7 graden. De dagen daarna nog wat kouder. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de ringweg Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Daar staat 3 kilometer voor de Koentunnel. Op de A15 richting Nijmegen bij de Afid Arkel 3 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht. Daar staat voor het knooppunt Hoevenlaken 5 kilometer een ongeluk met twee vrachtwagens. Bij knooppunt Hoeverlak is de rechterreis reis ook afgesloten. Rijdt u nog in de regio Zolle kunt u het beste bij knooppunt Haddenbroek omrijden via Apelden Arnhem over de A50 en de A12. Op de A29. 20 Berg op Zoom richting Rotterdam staat nog twee kilometer bij Willemstad. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid... vanwege een ernstig ongeluk vanmorgen. Rijdt u nog in de regen Berg op Zoom... kunt u het beste bij Knover de Sabine de Borden Dordrecht volgen. Dan rijdt u over de A17 en de A16. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2-euro-munt? Dan heb je geluk...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 En je hebt het. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Gruntukke. Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar Dit is de dag, de dagelijkse talkshow van de EO. We discussiëren nooit over mannen die misschien de derde worp al hebben... en dan die kleine kindjes nemen. Ik hoor daar nooit een discussie over. Glemmervrouw op leeftijd Patricia Paai gisteravond in Pauw en Witteman. Ze vindt het vreemd dat er ophef is over een 62-jarige vrouw uit Harlingen... die zwanger is, terwijl we er niet van opkijken als een 60-plusser vader wordt. We gaan het daar wel over hebben straks, met ethicus Theo Boer. Theo, hartelijk welkom. Hallo. Heeft ze een punt? Ja, ik heb een limmerik gemaakt voor dit punt. Een limmerik? Ja. Er was eens een vrouw aan het water... Die wilde haar kindje wat later. Haar dochter van 50 zei: Mama, wat spijtig. Nu loop je met kind en rollator. <laughs> ja. Nou, je zit daar goed in. We gaan er straks uitgebreid over hebben. Ja, vanmiddag een hooggehalte hoeksteen van de samenleving. Want we gaan het met minister Kamp van Sociale Zaken ook hebben... over de vandaag gestarte campagne om vrouwen die kinderen krijgen... te stimuleren om aan het werk te blijven. Minister Kamp horen we later dit uur. Wie was de eerste Nederlandse schaatskampioen Sprint? Dat is de man die hier aan tafel zit, schaatser Jan Bos. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Je neemt binnenkort afscheid van het schaatsen... en begint een andere sportcarrière. Welke is dat? Uh, ik ga de baan op uh, met fietsen. Kijk, en ik ja. dan weer hoge doelen? Uh, dan, uh, dan is zeker heel hoge doelen, ja. ja mijn doel uh, uiteindelijk is wel uh, de Olympische Spelen halen in, in, uh, in Londen. In 2012, volgend jaar? In 2012, jaar. Ja. ja. Onze dichter bij de dag is vandaag Onno Kosters. Aan het eind van het uur horen we hoe hij zich heeft laten inspireren... door wat wij hier aan tafel bespreken. Heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar onze website. Dit is de U kunt ook mailen. Dit is de En u kunt ook meediscussiëren via Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. We beginnen in Straatsburg bij VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Goedemiddag meneer Van Balen. Ja. U heeft vanochtend een gesprek gehad met een Egyptische oppositieleider, Eman Noor. Is dat een leider van een belangrijke partij in Egypte? Ja, dat is de El Gad partij Dat is een van de belangrijke oppositiepartijen, seculier, democratisch. En zijn partij is lid van de Liberale Internationale, waarvan ik voorzitter ben... En ik heb hem een aantal keer ontmoet, uh, onder andere ook in Cairo, een jaar geleden. Ja, en wat heeft u vanochtend met hem besproken? Uh, hoe de situatie nu in Egypte is, uh, wat de Europese Unie, internationale gemeenschap, kan doen... of wat we juist moeten laten. En uh, hij was eigenlijk uh, erg bezorgd omdat het leger en de moslimbroeders... lijken elkaar wat gevonden te hebben, samen met de partij van oud-president Mubarak... En de democratische oppositie, waar ook El Baradij, de oud-voorzitter oud van het uh, atoomagentschap in Wenen, uh, onderhandelaar zou zijn. Maar die uh, El Baradij wordt eigenlijk niet serieus genomen. Mm. Dus de democratische oppositie lijkt buiten spel te komen, en dat is een slechte zaak. Ja, nou hadden wij eerder deze week uh, Minjan Faber hier te gast. En die zei, de bestaande partijen, waaronder die partij van eenmaal Noor... ja, dat zijn partijen die eigenlijk niet zoveel voorstellen... en dus ook een beetje buiten de boot vallen nu... Uh, en zich ook niet heel erg duidelijk manifesteren. Is dat het probleem? Nou, het probleem is dat, zeg maar, de Elgat-partij van Noor... maar je hebt ook het Democratische Front... je hebt de, de Nieuwe WAF partij zijn nette partijen van... Mensen die in de middenstand zitten of daarboven, intellectuelen. En dat is, zijn niet de partijen van de straat. Mm. Het waren ook niet de partijen van de staat. Ze, ze werden voor een deel gedoogd onder Mubarak... Uh, maar ze moeten nu, uh, laten we zeggen, een vuist maken, samenwerken... en steun krijgen vanuit de Verenigde Staten, vanuit uh, Europa. Ja, en wat voor steun kunt u hem dan geven als u hem spreekt? Wat hij zelf belangrijk vindt, zijn niet uh, middelen, dus financiën, noem maar op. Hij zegt, dat moeten we zelf doen, want anders worden we beschuldigd... dat we uit het buitenland betaald worden. Maar we hebben bezoeken uh, van, in dit geval, onze partners, Liberaal internationale, al groep, dus de Liberaal Europees Parlement, nodig... We hebben uh, oproepen van steun nodig, dat we dus uh, in het democratisch proces worden betrokken. Er wordt bijvoorbeeld nu uh, een nieuwe grondwet geschreven. In die commissie zit wel het leger. Zitten zelfs mensen van de Moslimbroederschap en van de partij van Mubarak, maar geen democraten uit het midden. Uh, men wil over twee maanden parlementsverkiezingen houden. Nou, dat is. Veel te snel dan kunnen, laten we zeggen, de partijen die ik net noemde zich niet goed organiseren. Dan kan alleen de partij van Mubarak en de broederschap zich ja. goed organiseren. Dus ze willen daar tijd in hebben. En ze zeggen: laat je horen vanuit het Westen. Ja, laat maar... ons niet alleen. Ja, dus hij zegt in feite tegen u dat u uh, de Egyptische gezaghebbers van dit moment moet oproepen om deze partij te betrekken bij de democratische proces. Ja, en, proces. en u, dat, dat is niet alleen uh, Guy Verhofstadt, uh, leider van de alde uh, groep in het Europees Parlement en ik als voorzitter, lieve internationale, maar ook ministers van buitenlandse zaken, uh, staatshoofden in het West- de Europese Unie, mevrouw Ashton, die dus de buitenlandcoördinator mm -hmm. van de EU is, meneer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. En ik zal dus ook uh, mijn collega's, uh, waaronder bijvoorbeeld premier Rutte, die ik uh, morgen zal spreken, en minister Rosenthal ook vragen, spreek je uit. Ja, de grote angst is hier in Europa toch wel dat de, de moslimbroeders het voor het zeggen gaan zeggen krijgen in Egypte. Sprak uh, meneer Noer die angst ook uit? Nou ja, die uh, voor Noer, die weet ook dat de moslimbroeders zijn goed georganiseerd. Uh, zullen uh, ze willen niet het presidentschap claimen dat schijnt weggelegd te zijn voor het zij een oud generaal uit het leger of iemand die nou, in de entourage van Mubarak zit D dat wil de boederschap niet maar ze zullen veel parlementszetels kunnen veroveren en dat betekent dat de democratische oppositie zal wel eens uh, uh, uh, platgedrukt kunnen worden tussen de ene kant het leger en de oude partij van Mubarak en de moslimboederschap ja, en daar wilt u wat aan doen, althans mensen oproepen om iets aan te doen. Gaat ja. u ook nog misschien wat jonge liberalen naar Cairo sturen om daar een beetje te helpen? Eventueel? Nou, wat we gaan doen is, en dat geldt ook voor Tunesië, maar ook voor Cairo, we hebben een aantal uh, jonge mensen uh, die daar voor langere tijd naartoe willen. Hè? Ook uh, bijvoorbeeld uh, mensen die hier ons ondersteunen in de parlementaire groep van de Liberaan het Europese parlement, maar ook anderen. Uh, en die kunnen dan, uh, laten we zeggen, de, de contacten met de democratische oppositie in die landen opbouwen. En heel belangrijk is aandacht. En nog eens aandacht. En daar zullen we hard aan meewerken. Okay. Hartelijk dank, Hans van Balen van uh, de VVD Europarlementariër. Graag gedaan. Kijk eens hoe Bos terugkomt naar Fitz ja. Randolph met de binnenbocht nog. Hij heeft hem aan de haak. Bos is nog Bos Niet, is er voorbij. Verslag, Bos is er voorbij. Wat gaat Bos doen? Bos, goede slotronde. Daar komt hij aan. 1 0 7 3, 53. 50, tweede plaats. Theo Bos reed later maanden geleden 21 Over twee rondjes hier op het Velodroom van Hollandsport. Zijn broer Jan Bos, die zo verschrikkelijk hard kan schaatsen, maar ook heel hard kan wielrennen, gaat dit record aanvallen en straks naar L1. Jan Bos, en nu over de vingers Jan Bos. Jan Bos 1, applaus voor Jan Bos. Ongelooflijk 20 Wat 5 het nou, Dat is een seconde sneller dan je broer die wielrenner is al. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een grappig stukje. Ja, je ziet heel veel wegwielrenners, die, die proberen inderdaad bij, bij Holland Sport op de fiets heel hard op die baan te fietsen. Maar het zijn nog meestal de schaatsers die het gaan winnen. Hoe verklaar je dat? Nou, hebben sowieso een heel hoog vermogen om, om hele, een, een heel hoge trapfrequentie kunnen ze halen. Um, ja En op die fiets uh, lukt dat blijkbaar heel goed. Ja. ja. ja. Nou, daarvoor hoorden we een fragment waarin jij een zilveren medaille won bij de Olympische Spelen. in welk jaar was dit? In 2002 in Salt Lake City. 2002. Dat heb je later nog een keer gedaan, hè? Uh, daarvoor de... uh, in, uh, in Nagano in 1998. Ja. ja, zo lang loop jij al mee? Ja, zo lang. Uh... Hoe oud ben je dan? <laughs> Ik ben uh, 35. Oh. Oh ja, per ja. jong begon in ieder geval. En het einde van je schaatscarrière is nu in zicht, hè? Ja, nog, uh, nog een paar weekjes En dan, uh, dan hang ik ze aan de wilgen. En waarom? Waarom stop je? Nou, ik, uh, ik heb ik, sowieso geen, geen echt uitzicht om uh, in uh, Sochi uh, de Olympische Spelen te halen. Dat is echt uh, nou, dat is te ver weg voor mij. Dan ben je 39 of ja, zo. Ja, 39 en. Uh, en om, om de motivatie op te brengen om daar uh, überhaupt nog aan de start te gaan staan. Dat wordt, het wordt al steeds moeilijker. Iedere speler wordt het steeds moeilijker om je te plaatsen. Ja, en, um, en ik heb eigenlijk alles wel meegemaakt in het schaatsen. Dus uh, ja, ik, en ik vind het een mooi moment om, uh, om afscheid te nemen. Want zou je het fysiek nog wel kunnen? Je zegt mentaal wordt het moeilijk, maar fysiek zou het ja, wel. Ik, volgens, ja, wat mij betreft uh, ben ik fysiek eigenlijk uh, beter dan ooit... Uh, uh, van de zomer, heel veel, vorige zomer, heel veel gefietst. Uh, uh, toen met Janny met Romme, uh, met de Italianen meegetraind. Uh, ik ik stapte het ijs op. En ik reed mijn snelste rondje eigenlijk ooit. Dus ja, wat dat betreft uh, was ik fysiek wel, uh, wel heel goed dit jaar. Dan is zo'n moeder, zo moeder die op de 62 nog kinderen krijgt, is eigenlijk ook heel logisch dan. Als je steeds fit wordt naarmate je ouder wordt. Ja, misschien wel, ja. ja. Maar wat is dan dat mentale? Dat maakt dat het nou, moeilijker is om je... Omdat je omdat ik al zoveel jaren hetzelfde doe en uh, dezelfde wedstrijden, soort wedstrijden rijden, de wereldbekers rijden, dan zit ik uh, in december zat ik weer in, uh, in China. En dan zit je in de bus uh, weer naar een ijsbaan en weer... Uh, en dan denk je, waar ben ik mee bezig? Nou ja, dan, dan heb je het onderhand wel een keer gezien, ja. Ja, dan is er ook wel uh, tijd voor wat anders. Uh, ik, maar ik, vond, ik vind het nog steeds heel leuk om te doen, daar niet van. Maar uh, uh, ja om nou elke keer uh, hetzelfde te blijven doen, uh, begint wel nou, een als beetje... als je er nou heel goed in bent, is het steeds ja, beter. Ja, jawel. Maar, uh, en, dat, en dat ging dit jaar ook heel goed eigenlijk. En, um, um, maar, ja, dan... dan ik wil niet doorrijden totdat ik, uh, totdat ik uh, niet meer hard rijd... En, uh, en met een slecht gevoel afscheid moet nemen. Nee. Is het niet geestdodend ook altijd maar die rondjes draaien? Op die, ik bedoel, als je buiten schaats, dan, dan zie je nog eens wat. Maar jullie maar zitten ja, altijd binnen en maar rondjes draaien ja, en maar, maar rondjes ieder rondje draaien. is eigenlijk wel weer anders. Ja? ja het is echt... Uh, tuurlijk, je, je, je, je rijdt altijd wel linksom... en dan zes uh, <lacht> slagen op het rechtstuk uh, en veertien uh, in de bocht. Dus dat uh, heb je ook wel een keer gezien, maar... Het, Iedere slag is eigenlijk weer anders. Uh, dus je bent constant met, met het gevoel bezig op het ijs. En met je bovenlijf uh, sturen. Uh, dus je bent heel erg bewust van elke slag die je maakt eigenlijk. En dat, uh, daar ben je eigenlijk niet heel snel nee. op uitgekeken. En dan ga je verder met wielrennen. En wat ga je daar doen? Rondjes rijden. Nog veel meer rondjes <laughs> ja. rijden. Want zo'n baan is, uh, is nog veel kleiner. Dus je bent... Uh, ja, je, ja, het is een... Het is een uh, uh, wel weer een beetje vergelijkbaar met het schaatsen. Uh, je bent weer rondjes aan het rijden. Uh, je hebt ook weer met een start te maken, met wedstrijdvoorbereiding. Uh, maar het zijn wel weer allemaal andere mensen. Dus het, uh, het, is weer, uh, het is wel weer verfrissend, zeg maar. En heb je ook overwogen om helemaal te stoppen met sport? Want dat had natuurlijk ook gekund. Ja, maar in feite is, is voor mij uh, dit echt de afscheid van, uh, van de sport... Uh, de, wat, ik, wat ik nu op de, op de baan wil gaan doen, dat is, ja, is eigenlijk uh, een, een beetje uit de hand gelopen hobby. Maar je gaat wel naar de Olympische Spelen? Ja, het is wel heel serieus. En, ja. ik, en, en voor als de ik, duidelijkheid, dat weet hij nog oh, niet, dat hoor. Of je. de Olympische nou, okay, Spelen okay. gaat. Nou, dat hoop ik in ieder geval. Want ik ga eerst kijken van of het überhaupt haalbaar is dat ik, dat ik naar de Spelen kan. En, en of ik die jongens überhaupt bij kan houden. Voor hetzelfde geld dan reizen. Uh, ja, reizen me flink om de oren en dan, oh. uh, ja, dan zit het er gewoon niet in. Nee, Theo? Ja, wat ik, ik las ergens dat jij het wel zag zitten... om in de toekomst sprints te gaan trekken voor je jongere broer Theo. Uh, ik weet niet of dat correct is geciteerd... maar in ieder geval dat zou betekenen dat je dan zegt... ik ben eigenlijk een, een hulpdienst voor mijn broer... want zelf uh, uh, zie ik mezelf niet meer uh, pieken als het ware. Nee, dat, dat, denk, ik, dat denk ik ook niet. Uh, ik vind, ik vind uh, En het werkbiederen vind ik heel erg leuk. Uh, uh, niet alleen om te kijken, maar ook heel erg... Leuk om het zelf te doen. Uh, ik heb vorig jaar ook wel wedstrijden gefietst. En dat ging ook heel goed. En, uh, ja, maar om, om nou te zeggen. Van, ja, om, uh, dan moet je ook wel uh, in een profploeg zitten. Om überhaupt uh, met, met wedstrijden van tegenom mee te kunnen doen. En die dus, uh, gaan geen man van 35 nog aannemen. Vermoedelijk. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, dus uh, die kans uh, zit er denk ik niet in. Nee. Even uitstapje naar je broer. Die fietst op dit moment in de ronde van Oman... en heeft gisteren een sprint gewonnen. Ja, ja dat, uh, hij, daarvoor had hij in, in Qatar gereden. Uh, en daarna zijn ze gelijk doorgegaan naar Oman. Dat ligt schijnbaar niet zo heel ver uit elkaar. Um, en gisteren gelijk de eerste rit uh, won die. Uh, won de sprint van uh, Mark Cavendish. De beste sprinter van de wereld. Ja, dat is wel de, de te kloppen man uh, al een aantal jaren... Uh, ja, dat is ook een, een, een doel voor, voor Theo om, ja, om een strijd met hem aan te gaan. Nou ja. En dat gebeurde gisteren en, en die won hij gelijk. Dus dat was wel heel leuk. Nou ja, ben je close met hem? Ja, ik, uh, ik heb wel heel veel contact met hem, ja. Ook ja. zoals nu als hij daar zit? Ja, gisteren na de wedstrijd. Uh, ik zat gisteren in de auto terug uit Italië. En dan, ja, dan uh, bellen we elkaar. En, uh, en, ja. en hoe vrolijk was hij? Nou, hij was uh, wel ja, heel erg opgelucht. Dus voor hem ook een, uh, ja, wel een bevestiging. Ja, dat hij de goede, goede weg uh, in is gegaan. En ja, dat hij... Uh, ja was was zeker opgelucht ja. ja ja even nog terug naar jezelf je bent dus aan het eind gekomen van een lange schaatscarrière ik zat vanmorgen jouw erelijstjes uh, terug te kijken dan liggen de grootste successen al wel een eind achter ons hè ja ja de, maar echt mijn grootste successen waren ja, tussen 1997 en 2002 denk ik uh, ja dat de, haalde ik twee keer uh, Olympisch zilver uh, maar daarna heb ik wel misschien en een keer een, wereldkampioen sprint en een keer wereldkampioen sprint uh, en een keer wereldkampioen afstand op duizend meter toen was je gewoon de, de snelste man ter wereld op ijs ja in die jaren ja in die jaren dan, toen was ik wel uh, de te kloppen man ja. Ja. ja maar ze zeggen wel dat dus je moet stoppen op je hoogtepunt dat heb jij dus niet gedaan nou dan had ik wel uh, heel vroeg moeten stoppen <lacht> ja. ja maar dat ik was ook te jong om, om op dat moment te stoppen. En ik vond het schaatsen gewoon heel erg leuk. En, en je weet ook nooit wanneer, wanneer echt je hoogtepunt is. Dus dat had misschien ook wel later kunnen zijn. Want heb je lang gedacht, daar ga ik nog een keer overheen, Wat ik in die jaren heb gepresteerd. Um, daar ben ik daarna ook wel uh, fysiek ook wel, uh, heel wat keren overheen gegaan. Uh, ik heb daarna ook persoonlijke records gereden. En uh, zelfs, uh, zelfs twee jaar geleden nog een persoonlijk record gereden. Um, maar ja. En ik denk ook dat mijn beste, eigenlijk mijn beste jaren uh, zo rond uh, 2007, 2008 er waren. En wat won je toen? Toen won ik uh, uh, nou ja, de, de Nederlands kampioenwerk sprint. Maar dan werd je zo ongeveer elk jaar, dus dat was niet heel groot. Nee, nieuws. Dat is, is de, in, in Nederland is het zeker niet eenvoudig om een Nederlands kampioen sprint te worden. Uh, kijk, internationaal zijn er gewoon, waren er op dat moment gewoon een aantal jongens beter dan ik. Maar voor mezelf was ik. Uh, was ik uh, rond die periode wel op mijn best. Ja, is dat niet raar dat je, als je zelf als je best bent, niet meer de beste van de wereld bent, terwijl je, als je niet op zijn best bent, dat wel bent? Nou, maar daar heb, ik, uh, daar heb ik wel vrede mee uh, op dat moment. Uh, kijk, je, je probeert voor, ik probeer gewoon voor mezelf uh, zo goed mogelijk te presteren en als er iemand dan beter is, ja, dan, dan zij het zo. Ja. Maar. Uh, en je ja. was wel de mooiste sprinter eigenlijk altijd. Er is niemand die zo mooist gaat als jij. Nou, dat. Uh, dat weet Hier, ik niet, maar uh, daar kan ik zelf niet over oordelen. Ik probeer gewoon zelf gewoon zo goed mogelijk te schaatsen. En, en technisch zo goed mogelijk te rijden. Um, en dat het er leuk uitziet, uh, ja, daar wil je geen prijzen mee. Maar, uh... <laughs> dat is mooi meegenomen. Maar ja. hoe gaat zo'n afwegingsproces nou? Want uh, je bent dan heel lang aan het sporten. En net, nou, ik was op mijn hoogtepunt punt was ik eigenlijk te jong om te stoppen. Vanaf wanneer gaat dat dan eens dus in je hoofd meespelen? Nou, ik moet ook een keertje stoppen. En wanneer ga ik dat doen? Hoeveel jaar blijft dat dan in je hoofd? Of is dat maar een heel nou, kort? periode? Je denkt in... in uh, in de Olympische Spelen, zeg maar. Uh, ik had uh, de Olympische Spelen in Turijn had ik gereden. Ja, en dat ging eigenlijk zo goed. Ja, dan had ik ook niet het idee van, nou, ik ga nu uh, stoppen. Dus dan ga je nog een keer naar de volgende. En dat, is, uh, ja, dat was uiteindelijk Vancouver. Uh, dan sta je daar wel aan de start. Maar dan, ja, daarna dacht ik wel van, ja, dit is eigenlijk... Uh, uh, wel mooi geweest. En ik wilde ook niet na het, uh, na het Olympische seizoen wilde ik stoppen. Want dan had ik het idee van ja, in het Olympische seizoen dan ben ik alleen maar met het stoppen bezig. Dan is dat het laatste. En dan is het ook afgelopen. Dus ik had gezegd, nou dan ga ik nog een jaar door. En dat wordt dan mijn laatste jaar. Ja. En dat is dit jaar. Ja. Ja. Ja. En, en nooit spijt gehad? Dat je nee, dacht, absoluut niet. Uh, had ik niet. nou toch maar. Nee, en dit hele jaar. Uh, ja, kijk er eigenlijk wel naar uit om te stoppen, ja. Wat was nou achteraf je hoogtepunt? Wat, wat zeg je, dat was het moment van mijn carrière? Als je er één moet kiezen? Nou, ja, sportief gezien uh, was denk ik dat het WK Sprint in 1998. Maar dat was voor mij niet uh, de, het mooiste moment, denk ik. Wat was het wel? Ik denk uh, dat, ik, dat dat een... Dat is uh, eigenlijk helemaal geen grote wedstrijd geweest. Maar dat was een wereldbeker, of een, tijdens een wereldbeker in Colalbo... Toen mocht ik niet eens de duizend meter rijden. Toen mocht ik wel out of competition uh, naar na de B-groep mocht ik dan nog een duizend meter rijden. Dat betekent dat je wel meedoet, maar niet in de uitslag kon komen? Ja, nou, ik, ik, ik deed niet eens mee in de wereldbeker. Dan, dan rijd je gewoon uh, voor spek en bone eigenlijk oh, ja. uh, uh, na een wedstrijd. Uh, maar toen reed ik eigenlijk zo hard. Uh, Reek 1 9, uh, 39 geloof ik. En, de, en die dag reed Charlie Davis een barekoor 1 9, 29 geloof ik. En dat zou dan betekenen dat ik de tweede tijd in de wereldbeker had gereden... waar ik eigenlijk helemaal niet meedeed. En, en dat was eigenlijk na een hele, echt een rotperiode. De sponsors stopten ermee. En het, het, voor mezelf ging het ook eigenlijk voor een meter. En uh, ja, dan, dan kom je op dat moment kom je zo terug. Ja, dat geeft, uh, geeft zo'n mooi gevoel. Maar het was geen medaille, het was nee, geen het was helemaal beker, geen, het was het was was, niks. Het was helemaal niks, nee. Had iemand het in de gaten? Of <laughs> ja, er wel? waren wel een aantal <laughs> mensen die stonden langs de kant... en die, die hadden het ook opgenomen. En dan hoor je dat commentaar van hun... Die die, ja, die, ja die, die stonden ook echt te juichen. Dat was echt ja, een super mooi moment. Ja. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment van je karriëer. Ja, dat, dat, nee, inderdaad niet eens de grote wedstrijden. Maar daar kan ik echt genieten van zo'n klein stom ja. momentje. Als je moet kiezen tussen dat moment en het WK Sprint dat je won. Zou je kiezen voor dat moment? Ik um, denk het wel, ja. ja. ja. Kijk, uh, maar dan ben je niet geschikt voor de topsport, Jan. Blijkbaar niet. <laughs> nee, maar ik ga... Ik ga Elke wedstrijd die ik in de start sta, dan ga ik ga ik om het, om me, uh, zoveel mogelijk uit mezelf te halen. Ja. En als dat goed is om om te winnen, ja, dan vind ik het heel mooi. En ik uh, en ik heb daarna ook in in die periode heb ik ook uh, ook wereldbekers gereden, heb ik ook wereldbekers gewonnen in Heerenveen. Um, maar dat was dat was voor mij gewoon een hele mooie periode om echt er, terug te komen. Oh ja. En oh ja. um, je laatste jaar had je eigenlijk niet echt een ploeg meer. Nee, eigenlijk helemaal geen ploeg. Niemand wilde die meer hebben. Nee. Nee, nee hoe, dat, hoe uh, was, was dat pijnlijk? Um, in het begin wel, ja. In het begin had ik wel zoiets van: ja, waarom moet het nou op zo'n manier uh, gebeuren? Terwijl ik zelf uh, wel het idee heb van: ja, ik, kan, ik kan voor een ploeg heel veel betekenen. Um, ik kan heel veel uh, ja, voor jonge jongens. Uh, uh, ik kan heel goed in dienst rijden van iemand. Uh, maar ja, het mocht, uh, mocht helaas niet zo zijn. Toen ben je voor jezelf gaan trainen? Ja, ik ben. We uh, zijn het al met Janine Romme en Italianen samen. Ja, ik ben eerst. Nou, dat was in eerste instantie nog niet eens uh, zeker... Dat ik, dat ik met hun mee zou gaan trainen. Want ik, ik denk, ik ga, ik, ik ga gewoon beginnen met trainen. Van de zomer in mei begin, ben ik begonnen met fietsen. En ik heb eigenlijk de hele zomer gefietst tot aan augustus. Toen heb ik een uh, gesprek gehad met Gianni Romme. En uh, ja, zo is het balletje gaan rollen. En in augustus uh, ben ik voor het eerst met, met hem mee geweest op trainingskamp in, uh, in Kuta in Oostenrijk. Ja. En daarna heb ik wel vaker met hem getraind. En uiteindelijk rijdt je dit jaar harder dan de twee jaar hiervoor? ja. Nou ja harder in uh, ieder geval in ieder geval beter ja en ik heb uh, ik heb er veel meer plezier in en uh, ja het, dan gaat het lopen en dan, dan ja. ga ik ook hard draaien ben je verslaafd aan sport uh, nou ik ja ik weet niet of ik echt verslaafd ben uh, ik ben van nature misschien wel een beetje lui oh. maar <laughs> ik kan wel ik kan wel heel erg genieten van van om te sporten maar is er een leven hierna je gaat nu weer fietsen kan je ook gewoon op een op bij een bedrijf gaan werken op een kantoor of hoe zie je leven verder ja, voor ik, je uh, ik kan zeker ook niet sporten. Dat, uh, dat weet ik van mezelf wel. Maar uh, ja, na, na mijn uh, carrière, ja, dan ga ik. Uh, ik, heb nu, ik heb nu in ieder geval een sponsor. En daarmee ga ik uh, ja, verder met. Uh, ja, uh, om met hun in het bedrijf wat te doen. En daarnaast uh, voor mezelf uh, wel iets in het schaatsen te blijven doen. Ja. Ik zou wel uh, een soort adviserende rol willen willen spelen in het schaatsen. Ja. Theo? Ja, schaatskoos in Kazachstan hoorde ik eens een keer, maar uh, zie je dat nog eens? Dat zitten? zie ik nog niet. Nou, ik denk niet dat het. Misschien dat er wel zoiets zou kunnen gebeuren dat ze uh, naar me toe komen, en zeggen: Jan, uh, wil je uh, twee weken met ons mee uh, trainen en uh, en advies geven over techniek en uh, ja, hoe zie jij? Uh, hoe kijk jij tegen topsport aan? En daar zou ik wel wat in willen doen, ja. Maar om nou een jaar lang uh, of twee jaar lang in kastgetan willen zitten... dat uh, nee. gaat denk ik niet lukken. Wat moet jij nou werken? Ben je financieel onafhankelijk? Nou, ik, ik zou nog wel uh, moeten gaan werken, ja. ja, ja. ja. Want dat heeft je wel wat opgeleverd, al die jaren. Nou, ik heb, ik heb uh, zeker uh, een aardig centje aan overgehouden... maar ik zou ook niet uh, nu willen stoppen en... Uh, helemaal niks meer hoeven willen doen. Uh, nee. Nee. En dat zal wel iets met schaatsen zijn, denk ja, je? Ja, ik zou, wel, ik zou wel mijn kennis willen delen... met, uh, met, met zoveel mogelijk schaatsers eigenlijk, ja. ja. Moet je dan niet naar de Johan Cruijff-academie? Die hebben toch de cursussen voor topsporters die stoppen? Uh, nou, dat niet dat ik weet. Niet dat je weet? Hè? Nee. Dat dacht ik, maar nee. ik nou, Misschien over, dat ik dat uh, gedaan, geloof ik. Ja, dat kan, ja. Ja, ik, zou, uh, ik, ga, ik ga sowieso het, uh, uh, een, het, een trainingscursus volgen bij binnen de KNSB. Uh, ja, daar... Daar ga ik een hele hoop van leren waarschijnlijk ook. Uh, maar ja, ik zou wel iets, iets willen, willen doen in de schaatsen. Ja. En wat, wat ga je het minst missen van het leven wat je de afgelopen 17 jaar hebt geleid? Uh, de, ik weet het, misschien... Ja, de, aan de ene kant denk ik de stress van, het, van, het, uh, van de wedstrijden. Maar misschien ga ik dat juist uiteindelijk wel weer missen. Ja. Ja. Die bus in China, denk ik. Nou, die bus in China, <laughs> dat, uh, dat ga ik zeker wel missen, ja. Oké. Okay. Na het nieuwsoverzicht van half drie verwelkomen we aan deze tafel minister van Sociale Zaken Henk Kamp. En we praten verder met Jan Bossen met ethicus Theo Boer. Maar eerst het nieuws, en dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. Hongarije gaat zijn omstreden mediawet aanpassen... en komt daarmee tegemoet aan de bezwaren van de Europese Unie. De EU vond de wet strijdig met Europese richtlijnen... over vrijheid van meningsuiting, omdat media hoge boetes kunnen krijgen... als ze volgens de Hongaarse regering niet objectief berichten. De gemeente Urk wil een verbod op het bezit... en gebruik van softdrugs op straat instellen. Wie met hasje of wiet wordt betrapt... moet direct een bekeuring krijgen, vindt het college. Volgens Urk veroorzaken blowende jongeren veel overlast. In verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn betogers opnieuw de straat opgegaan om hervormingen te eisen. In Iran en Libië is er daarbij tot gevechten gekomen. In Bahrein hebben betogers een plein omgedoopt tot het Tahrirplein, het Egyptische plein waar wekenlang het vertrek van president Mubarak werd geëist. In de Tweede Kamer voelt er niets voor om alcoholgebruik onder 16 jaar strafbaar te stellen zoals het kabinet wil. Een groot deel van de oppositie en de PVV zijn tegen. Ze vinden dat winkels die alcohol verkopen aan jongeren veel harder moeten worden aangepakt. En tot zover het nieuws van dit moment. AANWB verkeersinformatie met viel op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Tussen knooppunt Gorkum en Arkel, 4 kilometer. Dat komt door bezoekers aan een evenement in Gorkum. En op de A28, Zwolle Amersfoort, staat tussen Nijkerk en Hoevelaken 7 kilometer... door een ongeluk eerder vandaag met een vrachtwagen. Bij Hoevelaken is de ook nog dicht. A29 bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar moet het verkeer tussen Willemstad en het knooppunt Hellegatsplein nog steeds over de vluchtstrook. De weg is dus afgesloten... En de andere kant op, daar zijn er twee rijstroken dicht. En daar kan het verkeer er ook langs via de vluchtstrook. Verkeer vanuit het westen van Brabant of de Zuid-Hollandse eilanden dat naar Rotterdam wil, kan het beste via de Moerdijkbrug. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel schaatser Jan Bos... die het afgelopen half uur vertelde waarom hij overstapt van de schaats op de fiets. Ethicus Theo Boer, met hem bespreken we het verschijnsel 60-plus moeder. En we hopen zo minister Kamp in ons midden te hebben... over kraamverlof en werkende moeders. En heeft u een vraag aan onze gasten of wilt u reageren? Ga dan naar de website, ditisdedag.nu. En mee discussiëren kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag DIDD. Het was groot nieuws de afgelopen dagen. Een 62-jarige vrouw uit Harlingen is zwanger van haar eerste kind... Ze is in het buitenland zanger geworden door ijsceldonatie. In Nederland is IJsseldonatie boven 45 jaar verboden. We gaan het erover hebben met onze uh, ethicus Theo Boer. Theo, het lijkt fijn voor die mevrouw, lijkt me, maar is het ook goed? Dit is natuurlijk een heerlijk ethisch probleem, want het heeft allemaal zoveel kanten. Het is voor die vrouw, denk ik, geweldig fijn. We weten natuurlijk niet precies wat dit voor een vrouw is. Misschien is het een hele aantrekkelijke jonge vrouw die eruit ziet als 51... en die nu eindelijk de man van de leven heeft gevonden. 62 is het toch? 62 ziet jonger als 51. Ze heeft een man gevonden, een adonis, een blonde adonis van 28... die haar zal helpen het kind op te voeden en die dol is op kinderen... Je je slaat ook, op. Ja, maar het kan ook iemand zijn die achter, bijna achter een rollator loopt. Hè, met een, een winkelkarretje en grijs haar. Dus we weten niet wat voor maar vrouw maar het is. Maar maakt dat voor het ethische dilemma wat uit? Dat maakt wel iets uit. Omdat je natuurlijk uh, de, de vraag mede beoordeelt op basis van de verwachtingen. Of deze vrouw in staat is om een kind uh, goed op te voeden. En, uh, en bij wijze van spreken ook niet dood te gaan voordat het kind een puber is. Maar dus laten we dat het, even aannemen. Deze ja. mevrouw is, is nog fit en is in staat een kind op te voeden. Ja, het, het is... Dan zou je een commissie moeten hebben die zegt... nou, we gaan de individuele gevallen beoordelen. En we zeggen nou, bij mevrouw Hendriksen mag het wel. maar Mevrouw Pieterse helaas, die, is echt, die ziet er echt te oud uit. Dus <laughs> uh, dat is natuurlijk de reden waarom gynaecologen in Nederland... een algemene grens trekken van 45 jaar, of nog daaronder. Uh, uh, en die zeggen van, nou, dan is de natuur ongeveer er ook klaar mee. Dus dat betekent dat, uh, dat we dan ook niet meer assisteren... bij het verkrijgen van de zwangerschap. Nou ja, 62 jaar, dat is ook niet meer een grensgeval. Het is net alsof je in Nederland onder 20 mag rijden... Dan is de vraag, kijk, ik bekeurig bij 126, maar als je met 170 over de snelweg raast. Dus ik vind dit gewoon wat dat betreft wel een heel duidelijk geval van ja. moet je eigenlijk niet doen. Maar ik geloof dat in heel veel andere Europese landen die grens veel hoger ligt dan 45. Dat wij in Nederland wel wat aan de strenge kant zijn op nou, dat. Tevlak. Dat vind ik een beetje een oneigenlijk argument. Want er wordt gezegd, Nederlands is het braafste jongetje van de klas. En, en, en als de Belgen horen wat wij voor criteria hebben, dan zitten ze te proesten. En dat vind ik dan denk ik, ja, de, de Belgen of de, de, de Duitsers, die, die vinden het ook heel erg ons euthanasiebeleid. En toch zeggen wij dat wij dat een goed beleid vinden in Nederland. Dus je moet als land je eigen verantwoordelijkheid nemen. Bovendien klopt het verhaal niet dat het in allerlei landen maar wel kan. In Italië kan het, maar tegenwoordig ook minder uh, dan vroeger. En in Cyprus kan het. En misschien zijn er nog een paar andere landen. Maar ja, dat is niet een argument om ons eigen beleid niet, uh, niet uh, te vormen. Even naar de medische kant. Ze kan niet meer zelf zomaar zwanger raken. Hoe is dat gegaan in dit geval? Uh, ik weet, we weten de ja, identiteit van deze vrouw niet, maar met de aanzekerheid grenzen er waarschijnlijk heeft zij haar eigen eicellen niet kunnen gebruiken. Tenzij ze die ooit heeft laten uh, bevruchten en bewaren. Om die zijn gewoon echt niet meer goed naar je vijf. Die vijf zijn vijfde niet vijfde. Meer goed. Dus nee. on en onbevrucht bewaren eicellen kan niet, in, ook niet in de Vriezer. Dan moeten ze bevrucht zijn. Nou, dat is een klein kansje dat dat gebeurd is. De grootste mogelijke kans is natuurlijk dat zij eiceldonatie heeft moeten ondergaan. En dat betekent dat eigenlijk een ander dan zij... de biologische moeder van haar kind is. Dus dan is ze eigenlijk de draagmoeder, de draagmoeder van haar dan? Haar ja. ja, maar goed, ja. dan heeft ze, ik denk bijna... En, en kan dat logisch kan je gewoon kan, zit zo'n bewuchte ijsel daar een beetje goed in zo'n lijf? Ja, dat zit redelijk goed behalve dat ja, dat is gezegd ja. Uh, iemand van 80 kan dan ook, en ik heb wel eens gehoord dat het bij een man ook schijnt te kunnen, alleen dan niet in een baarmoeder, want die hebben we niet. Nee. Maar ergens de, tegen de darmwand aan, maar dat gaat natuurlijk gierend mis. Maar wij Kijk, hebben, want wij hebben geen moederkoek. Die hebben vrouwen wel. <laughs> nee, maar de moederkoek is een, nee, baarmoeder. Moederkoek is een, een uitvloeisel van het embryo zelf. Dus dat, dat komt dan vanzelf. Van goed, goed. Ja. Het kan best, het kan best. Ja, je wilt er onderuit te horen. Ze leer nog eens wat, hè? <laughs> ja, heel mooi. Maar biologisch kan het. zo'n eitje kan daar groeien, kan daar gewoon negen maanden zitten, kan niet vieren natuurlijk en Horen worden heb ik gelezen. Nou, een, een geboorte is natuurlijk een, een enorm kawaii. Dus ik denk dat het wel natuurlijk geboren zou kunnen worden. Maar dat je dat een vrouw van die leeftijd... misschien is tegen die tijd wel 63 niet moet aandoen. Dus, dus dat is met zekerheid een keizersnee. Maar het punt is of, of dit lichaam die zwangerschap zo lang tolereert. Dus dan is de kans op een vroeggeboorte vrij groot. Uh, met alle complicaties dat, die dat heeft voor de gezondheid van het kind. Ja. Dus dat zijn de medische redenen. En natuurlijk de, de biografische redenen. Dat is dat het kind opgroeit bij een moeder. Dat op het moment dat het kind naar de basisschool gaat, is moeder misschien wel in een verpleeghuis. Hè? Ik bedoel, vanaf, je vanaf midden 60 kan het hard gaan. <lacht> uh, dus dat is het punt. Maar misschien heeft zij al voorzieningen getroffen. Ja. Hè? Zoals? Nou, het kan zijn dus dat ze die blonde, die adonis, blonde adonis aan de, aan het de, het aan de haak had. heeft ja. geslagen. die voor haar kindje gaat zorgen. Het kan ook zijn dat ze een paar zussen heeft. Misschien heeft ze wel een dochter. Uh, die zegt: Nou, mam... als jij. Nee, het, het is haar nou eerste kind, geloof kan... kind, okay, ja, eerst ja. Nou, ik. Dan, dan heeft ze misschien een nichtje die je zegt: Dat wil ik wel voor je doen. Dus ja. dat kan in dit geval allemaal wel afgedekt zijn. Maar laten we dan even stellen dat dat zo is. Ik bedoel, ze is nog fit, hebben we gezegd. Ze ziet er nog goed uit, als was ze 51. Het gaat allemaal goed met die zwangerschap. Over negen maanden, nee, ik geloof wel, over een maand al wordt het kind geboren. Ja. Uh, wat is er dan op tegen? Ja, nou, dan, dan is het natuurlijk het interessant Als er dan een kind geboren wordt... dan zul je zien dat het misschien ook nog een heel gelukkig gezin gaat worden... en dat het kind componist wordt en heel wereldberoemd. Dus dan zeg je, gelukkig hebben we dat maar gedaan. Ja, en het kind zelf zal heel blij zijn, vermoedelijk? Ik denk het ook, want heel veel kinderen die dus eigenlijk... Hè, tussen aanhalingstekens foutjes zijn, zijn toch blij dat ze geboren zijn. Dus dat in dit geval is daar uh, natuurlijk helemaal niets op aan te merken. Alleen, ik zou zeggen, als beleid bij klinieken moet je dit gewoon niet toelaten. Maar in dit individuele geval moet je natuurlijk die vrouw een grote bos bloemen sturen. Ja, ja, want uh, als beleid zeg je van de kansen dat het misgaat of dat de dingen niet goed gaan die zijn gewoon zo groot geworden dat je het niet zou moeten ja, de willen. De kansen zijn veel te groot. Maar ja. ik begrijp niet helemaal. Die mevrouw verdient een bos bloemen zeg jij maar je zou het in Nederland niet uit moeten voeren. Nee, Hoe rijm je, is, je dat nou met elkaar? Dat is omdat als er eenmaal een kind is dan is dat toch een kind wat fantastisch. Ah, ja. Je hoopt dat het gezond is en van harte gefeliciteerd. Soms dat je ook blij bent dat iemand aan de man is terwijl je ook denkt nou eigenlijk is het niet de goede man maar je komt wel op de bruiloft. Dus laten we daar een feest van maken. Maar in het algemeen, kijk, het is natuurlijk heel onnatuurlijk. Gisteren waren bij Pauw en Witteman, er waren er een aantal beelden te zien. Ik weet niet of jullie die gezien hebben van vrouwen... die dan toch wel behoorlijk uh, hoger leeftijd waren en zwanger waren. Dan hadden ze ook niet geprobeerd om dat uh, met, uh, met uh, uh, bepaalde computerprogramma's... wat mooier te maken. Dus die zagen er echt oud uit. En ik sprak met een aantal collega's over. Die zeiden ook, ja, ik vond het eigenlijk weerzinwekkend. Ja. De vraag is of je die intuïtie moet volgen dan. En zeggen, nou, ik vind het inderdaad dan ook weerzinwekkend. Want misschien is het wel een intuïtie die ik moet onderdrukken maar een oude vrouw, gerimpelde vrouw, met, met, met een dikke buik... Die denkt, nee, dat is natuurlijk niet natuurlijk. Sarah, de vrouw van Abraham, was 99... Ja, precies. Is dus een heel en, volk uit ontstaan? In die tijd werden ze allemaal veel ouder. Dus maar desondanks was het ook in die tijd niet normaal. Nee, het is dus leuk dat, dat je een Bijbelverhaal bijhaalt. Want in de Bijbel zijn er een paar verhalen. Zoals ook de moeder van Johannes. Dat was ook zo'n besje. <lacht> hè? Dus dat, dat klopt ook wel. Die, uh, die uitzonderingen zijn er. En dat zijn eigenlijk wel kleine kwinkslagen, zou ik zeggen, ja. in de geschiedenis. En dan deze mevrouw uit misschien ook maar. Dan, als, zolang dat bij, bij een uitzondering blijft, dan is dat eigenlijk wel hilarisch. Ja. Jan ja. Bos, hoe luister jij naar? Maar ja, toen hadden ze ook geen ivf uh, Nee, dus, dus is het is uh, op de natuurlijke manier gegaan. Een ja. beetje hulp van een engel misschien, maar. Uh, ja, ja. <laughs> ja, dat zou kunnen. In de studio in Den Haag zit de minister, de, inmiddels uh, Henk Kamp, minister van Sociale Zaken. Goedemiddag. Dag, meneer Van den Brink. Uh, mevrouw ik is hier ook. En Jan Bos is hier, de schaatser. En uh, Theo dag, Boer is onze. Mevrouw Gruteken, meneer Boers ja, en dag, meneer, meneer. meneer Bos. <laughs> ja. Hallo, allemaal. Fijn dat u er bent. Hai. Heeft u een, uh, een mening over deze mevrouw in Hardingen? Nee, ik ga maar niet zomaar meningen over andere mensen hebben. Daar ben ik niet voor ingehuurd. Ik ben ingehuurd om uh, samen met mijn collega's uh, te zorgen dat de overheid wordt aangestuurd... en niet om uh, individuen te bekommentariëren. Nou, dat is wel weer heel mooi van u gezegd, uh, meneer Kamp. Laten we het dan maar gewoon eens even he hebben over waar u voor kwam om het over te hebben. Het gaat wel over vrouwen en zwangerschap en kinderen en werken. Vanochtend heeft u uh, een, uh, een toespraak gehouden op de beurs. Ja, en vooral rondgekeken was een geweldige beurs. Ik kan het iedereen aanbevelen. <laughs> u, u wou meteen weer kinderen krijgen, begrijp ik? Nou, ik heb, ben nu in het stadium van kleinkinderen krijgen. Okay. En dat vind ik ook erg leuk. Ja. Wat, u heeft heeft daar een toespraak gehouden en een plan gepresenteerd... en dat ging over de deelname van vrouwen met kinderen aan de arbeidsmarkt. Ja. Want er zijn te weinig vrouwen met kinderen die werken, is denk ik het punt. Hè? Ja, het gaat wel uh, snel de goede kant op. Het is zo dat uh, mijn generatie... Uh, de, toen was het normaal dat je het éénverdienersmodel had... Op dit moment hebben we het anderhalf verdienersmodel, maar als je kijkt bij de jonge vrouwen, vrouwen tot 35 jaar, 9 van de 10 uh, werkt en uh, ja, het is snel aan het veranderen. Okay. En we hebben er ook belang bij, de vrouwen zelf hebben er belang bij, omdat 1 op de 3 relaties komt toch tot een einde. En dan is het prettig als je gewoon je eigen uh, inkomen hebt, je eigen carrière, als je economisch zelfstandig bent. En in tweede plaats hebben we er ook uh, met z'n allen belang bij, omdat we, we kunnen die werkkracht van die vrouwen niet missen. Onze arbeidsmarkt wordt krapper, onze beroepsbevolking was kleiner, echt in aantal en kleiner. En we hebben veel meer mensen nodig om ouderen te verzorgen. Dus we hebben de werkkracht van de vrouwen nodig om te zorgen dat de samenleving aan de gang blijft. Nou, dat is het allerlei, allerlei redenen waarom die vrouwen nodig zijn. dan nou, maakte u vanochtend bekend op die beurs dat het zwangerschapsverlof van moeders van couveuse kinderen pas ingaat als de baby thuis komt. Nou, dat is natuurlijk prachtig nieuws voor moeders van couveuse kinderen. Maar meneer Kamp, zet dat nou echt zoden aan de dijk als u die vrouwen de arbeidsmarkt op wil? Ja, het, het is, we hebben een heleboel faciliteiten natuurlijk. Als, als je al samenleving er belang bij hebt dat uh, vrouwen blijven werken... dan uh, ja, moet je daar ook faciliteiten voor hebben en die hebben wij. We hebben zwangerschapsverlof, we hebben uh, ouderschapsverlof. Dat kan uh, opgenomen worden door vader en door moeder. en Dat kan gedurende 26 weken en dat kan verspreid worden over een langere periode. Nou, we gaan al die regelingen versoepelen. Dat betekent dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze die verlof het beste kunnen opnemen. Met hun werkgever overleggen, maar daarna zelf het besluit nemen. Ja. Nou, heeft en wat het ja, nou nou, het, het Europese parlement heeft eind vorig jaar een voorstel aangenomen... dat alle inwoners van de Unie recht hebben op 20 weken zwangerschapsverlof. Uh -huh. U heeft dat niet overgenomen. We gaan even luisteren naar groenlinks parlementariër Marije Cornelissen. Want uh, zij uh, heeft daar ook zo duidelijk haar mening over. De plannen van minister Kamp om uh, moeders van couveuse kindjes langer verlof te geven... Uh, vind ik eerlijk gezegd een beetje lachwekkend. Dit plan is een beetje alsof je weet dat er een watersnoodramp aankomt... en je trots aankondigt dat je het historische dijkje in Lutjebroek een beetje gaat ophogen. Het is echt totaal onvoldoende. De vergrijzing eist drastische maatregelen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen... En dat betekent een fatsoenlijk verlof voor moeders en voor vaders en goede betaalbare kinderopvang. Dit kabinet weigert voor een goed verlof voor iedereen te zorgen. En het maakt ook nog eens kinderopvang duurder. En ik vind dat echt onverantwoord. Wat de minister veel beter zou passen is om positief te staan tegenover het besluit van het Europees parlement... om vrouwen 20 weken volledig betaald zwangerschapsverlof te geven en mannen 2 weken vaderverlof. Nou, dat is een voorstel, meneer Kamp. Gaat u het overnemen? Nou, ik vind het een belachelijke redenering die ik hoor. Kijk, het is zo dat wat die kinderopvangtoeslag betreft... Uh, nog niet zo lang geleden, een jaar of zeven geleden... gaven we daar een miljard per jaar vooruit. Inmiddels is dat drie miljard per jaar. En wat het kabinet zich heeft voorgenomen is uh, om ondanks alle tegenvallers die er zijn... toch een vast budget van 2,5 miljard per jaar voor kinderopvangtoeslag overeind te houden. Uh -huh. Dus dat is het... een enorm bedrag. Ja. En dan die zwangerschapsverlofregeling uh, ja, voor twintig weken? wat zwangerschapsverlof betreft. Wij hebben dus 16 weken en dat is gedaan... omdat uh, dat in het belang is van de gezondheid van de moeder. Nou blijkt dat uh, dat ook bijna altijd voldoende is voor uh, de moeder. En in die gevallen dat dat niet voldoende is... dat de moeder zich nog niet in staat voelt om te werken... kan ze gewoon thuis blijven, dan krijgt ze een ziektewetuitkering, krijgt ze de loon gewoon doorbetaald... en dat komt dan niet ten laste van de, van de werkgever. Wat ik nu heb gedaan is gezegd dat als uh, kinderen... Uh, na de geboorte in het ziekenhuis moeten blijven... en dat duurt een paar weken... Dan zou het dus zo zijn dat de moeder na de geboorte niet een week of tien thuis kan blijven, maar dat ze misschien maar zes of zeven weken thuis kan blijven nadat het kind uit het ziekenhuis is gekomen. Ik heb gezegd, nou ook in die gevallen moet het uh, tien weken zijn. En ik denk dat dat een, uh, een redelijke aanpassing is van een uh, bestaande goede ja. maatregel. Maar is dat nou allemaal voldoende om vrouwen te helpen op de arbeidsmarkt? Laten we eens even een paar groepen vrouwen langslopen. Bijvoorbeeld mijzelf, werkende vrouw, altijd geweest. Ik heb nooit enige baat gehad van wat voor een maatregel van de overheid dan maar ook. Wat Geen zwangerschapsverlof? Ja, oké, okay, maar dat was het dan ook. Voor de rest okay. moet ik alles zelf regelen. Wat kunt u nou doen om mij een beetje te helpen. Nou, maar het is niet waar dat u geen profijt heeft uh, getrokken. Nee? U, u krijgt uh, kinderbijslag. U krijgt uh, kindgebonden budget. Uh, als u uh, de kinderen in de opvang heeft, dan kunt u daar kinderopvangtoeslag voor krijgen. Dus er zijn uh, regelingen. Er is zwangerschapsverlof. Uh, het is zo dat u en uw partner kunnen ook ouderschapsverlof krijgen. Gedurende 26 uh, Allemaal uh, weken per jaar. Allemaal van na mijn tijd. Heb ik nooit iets aan gehad? Nee, dat, uh, dat kan ik, uh, mijn, ik, ik weet niet hoe oud u bent. <laughs> ik ben ah, niet 20, heel weinig. Niet 62. <laughs> maar, maar de kinderen, zwangerschaps, al, kinderen zwangerschaps, zwangerschapsverlof, Het zwangerschapsverlof. is toch ja, al. Ja, dat uh, heb ik wel gehad. Dat heb ik wel gehad. Oké, okay, nou, het ouderschapsverlof voor... had u kunnen gebruiken. Heeft u misschien voor gekozen om dat niet te doen? Het is zo dat een deel van de werkgevers, die heeft in cao's vastgelegd dat het ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk wordt doorbetaald. Maar in veel andere gevallen is het onbetaald. En dat is een reden soms voor mensen om uh, geen gebruik te maken. Maar die faciliteit is er wel. Ja. En, dan vrouwen, en, wat... en de vrouwen die ervoor kiezen om een groot gezin te hebben... en hun prioriteit daarbij te leggen en niet te gaan werken. Wat hebben die aan u? Ik kan me daar heel veel bij, uh, bij voorstellen. Dat, dat zijn de keuzes die de mensen zelf maken. Kijk, het gaat er altijd om dat mensen zelf hun eigen keuze maken. Maar als je dan als overheid beleid moet maken, dan zeg ik twee dingen. In de eerste plaats dat uh, het goed is uh, als vrouwen uh, ook in het werk de gelegenheid uh, krijgen en nemen om hun talenten te ontplooien. Het is ook goed als ze economisch zelfstandig worden. En het andere is, ja, we, hebben, we kunnen ook niet in onze samenleving afzien van de werkkracht van vrouwen. Want dan hebben we veel te weinig werkende mensen in ons land. Dus die wilt u wel stimuleren om toch aan het werk te gaan dan? Ja, ik wil ze stimuleren, maar uiteindelijk uh, nemen maar ze willen. zelf een beslissing. En uh, die, die beslissing respecteer ik natuurlijk. Okay. Nou, Laten we eens even van de werkende vrouwen naar de polen gaan. Daar heeft u gisteren ook uitspraken over gedaan. Gisteren zei u in de Kamer dat u vaker werkloze Oost-Europeanen het land wilt uitzetten. Wat, wat is het probleem op dit moment? Nou, het probleem is, zoals wethouder Noorder, PvdA-wethouder Norder van Den Haag zegt. Hij zegt, we hebben hier een tsunami van Polen. Er zijn er inmiddels meer in Den Haag dan, dan Marokkanen. En we hebben er een enorm probleem mee. En overheid, de Rijksoverheid werkt samen met ons om een oplossing te zoeken. Ik was van de week in de gemeente Westland. Daar werken 7000, 8000 Polen, waarvan de bijna 4000 daar in de gemeente wonen. Gemeente Zundert heeft ook een groot probleem met de huisvesting van alle Polen die daar werken. Uh, inmiddels zijn er 160.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa, voornamelijk Polen, die in Nederland zijn. Uh -huh. uh, de meesten werken, het zijn goede werkkrachten, de werkgevers zijn er blij mee, ze zijn er zelf uh, blij mee. Maar in de eerste plaats vind ik, uh, we hebben nog honderdduizenden mensen in Nederland die kunnen werken en die aan de kant staan. Ik had eigenlijk liever gehad dat zij dat werk zouden doen en geen uitkering zouden hebben. Het tweede is, de Polen die komen hier naartoe om te werken, maar de ervaring uit het verleden, ook met Turken en de Marokkanen, ...leert dat daarna toch een, een, een periode komt... ...dat het uh, gebruik van de bijstand enorm toeneemt. Op dit moment uh, 40% van degenen die een bijstandsuitkering uh, krijgen... ...die komen uit uh, niet-westerse landen. Die zijn maar dus niet vanuit Buiten naar Nederland gekomen. Ja, en hoeveel daarvan uit Polen? Dit uh, Polen. Op dit moment zijn er 300 mensen uit Polen, 300 gezinnen die een bijstandsuitkering ja, hebben. En dan zijn er, zijn er mensen die zeggen, oh, dat is niet veel, uh, ga maar gewoon door. Maar ja, toen destijds um, de immigratie vanuit Turkije en Marokko op gang kwam... zei iedereen ook, ah, ze blijven maar even, en het zijn er niet veel, en ze werken hier en ze hebben geen uitkering. Maar ik denk dat het verstandig is om te zien dat er grote welvaartsverschillen zijn in Europa. En dat als je eenmaal grote groep uit Oost-Europa hier hebt... En die ontdekken ons sociaal zekerheidsstelsel... en de mogelijkheden om ook met een uitkering hier te zijn. Ja, dat, dat gaat een grote belasting voor ons land zijn. Dus ik vind dat in een vroeg stadium... als het nog geen probleem is met die uitkeringen... dat je dan in moet grijpen en dat je ja. gewoon de regel moet handhaven. En die is dat... Als mensen geen inkomen hebben hier in dit land en ze, ze komen niet uit Nederland... en ze hebben geen inkomen, dan moeten ze weer terug naar hun eigen land. Boer. Ja, dan ben ik een beetje ingehuurd om niet alleen ethicus, maar ook moralist te zijn. Maar het woord tsunami van Polen, dat verschrik ik toch wel eventjes van. Want het woord tsunami, dat veronderstelt natuurlijk dat het een absolute ramp is. We weten wat een tsunami aanricht. Dus zou dat niet iets anders kunnen, meneer Kamp? Ja, dat zou u tegen wethouder Norden van Den Haag ja, moeten nee, zeggen. Ja, maar als u hem citeert, dan is dat met instemming. Ja, maar dat is toch omdat ik aangeef dat hier een, een, een wethouder van een grote stad, een goed bekendstaande wethouder, dat hij met een serieus probleem zit. Hij kiest daar bewust scherpe bewoordingen voor omdat hij geholpen wil worden om dat probleem op te lossen. Nou, ik ben daarvoor beschikbaar. Ik heb al eerder met hem gepraat. Ik ga daar vanavond weer met hem over praten. We gaan ook een, met de wethouders van de vier grote gemeenten en met de wethouders van een aantal kleinere gemeenten waar veel Polen werken en wonen. Gaan we proberen om de zaak in goede banen te leiden. Ja, u richt zich heel erg ja, op. nog er op... een andere vraag. Ja, Even ja. Net een brugtje met die moeders. Die moeten allemaal aan het werk van nu. En die polen moeten weg, want anders uh, pikken ze onze banen in. Als die moeders nou gewoon lekker thuis blijven als ze dat willen... en die polen dat werk doen, wat is dan het probleem? Nou, die Polen hoeven helemaal niet weg. Wat ik gezegd heb is dat uh, als er al mensen in dit land zijn met een uitkering aan de kant staan en kunnen werken, dan heb ik liever dat zij het werk doen dan dat Polen dat werk doen. Kijk, die mensen die hier al wonen, als die gaan werken, die uitkering is niet meer nodig. Dat scheelt ons belastinggeld. In tweede plaats, de mensen spreken al Nederlands, ze wonen hier al. Dus uh, het is toch veel beter dat zij het werk doen. Maar goed, de Polen hebben recht om hier te werken. Alleen het recht houdt in hier te zijn om te werken ja. en niet hier te zijn voor een uitkering. U richt zich nu op de individuele Polen, maar die worden hier natuurlijk naartoe gehaald door werkgevers. En die werkgevers buiten ze nog alles uit. Die zetten ze ook nog alles op, op straat als ze geen werk meer hebben. Moet u niet zich veel meer richten op die werkgevers? En dat bijvoorbeeld via de arbeidsinspectie, waar u op dit moment op bezuinigt, dat aanpakken? Die arbeidsinspectie die werkt uh, volop. Ik heb al uh, in de Kamer gezegd van de week dat er 30.000 uh, onderzoeken per jaar door die arbeidsinspectie worden gedaan. En ook met heel goed resultaat. En wat die werkgevers betreft. Uh, ja, er is in de uitzendbranche. Daar gaat een heleboel goed. Maar er is ook nogal wat mis. Wat goed gaat is dat er veel uh, bona fide uitzendbureaus zijn in Nederland. Uh, die ook zich verantwoordelijk voelen voor de huisvesting van uh, de mensen uh -huh. die ze hier naartoe halen. En voor een be goede begeleiding van de mensen. Er zijn ook malafide uitzendbureaus. En die uitzendbureaus, daar ben ik druk mee bezig om die hard aan te pakken. Ja, maar dan heb ik ook begrepen dat u bezuinigt op de arbeidsinspectie, terwijl u denk ik, die hard nodig hebt... Om, om deze misstanden aan de kaak te stellen en te vervolgen. Nou, wat wij doen bij het ministerie van Sociale Zaken... we hebben hier vier verschillende inspecties. Eén inspectie voor, uh, voor grotere milieuproblemen... een andere inspectie die zich meer met technische zaken bezighoudt. We hebben de, de arbeidsinspectie, we hebben nog een opsporingsdienst... en wij gaan die vier verschillende inspecties in één organisatie onderbrengen. En als je dat doet, dan kun je ook uh, efficiëntiewinsten behalen. En dat en die is de bezuiniging, zegt u? Die incasseren wij, ja. En ja. nou, dan heb ik ook begrepen dat u wilt dat de Europese verdragen worden aangepast... om het mogelijk te maken om mensen ook uit te wijzen die hier niet meer aan het werk zijn... U zou ook een, een, een, een verdrag kunnen sluiten met de Poolse regering. En ik begreep dat de Poolse regering dat zelf ook wel zou willen. Kunt u daar niet beter uh, op inzetten dan? Ja, voor de Polen heb ik niet zozeer een wijziging van uh, Europese verdragen nodig. Uh, het is zo dat de regels zijn dat mensen uit andere Europese landen... Uh, in Nederland mogen zijn om te werken, niet om niet te werken. Dus zodra ze een uitkering aanvragen, ja, dan hebben wij het recht om te zeggen... van nou, ja, dan vervalt je verblijfsvergunning hier en dan ga je het land uit. Ja. Dus dat is iets wat we uh, moeten effectueren. Maar... Um, die, die, de basisregel is er al. Alleen we moeten er consequent in optreden. Ja, en een bilateraal verdrag met Polen is dat niet een goed idee als dit toch een, een, een groeiend probleem gaat worden, wat u betreft? Ja, wij hebben een goede relatie met uh, de Poolse regering. Kijk, en het is ook zo dat uh, het is niet zo dat wij een, een probleem hebben met Polen in dit land. Er zijn heel veel Polen die, uh, die goed werken, die hebben daar zelf plezier in, hun werkgevers hebben er plezier in. En dat is uh, prima, behalve dan dat die algemene opmerking die ik in het begin maakte. Ja. Uh, maar voor wat overige betreft uh, hebben we een goede relatie met uh, de Poolse regering. ...in de polsen. Ambassadeur ook een vruchtbare relatie mee. Dus de, dingen, de problemen die, dus, die we er zijn, die willen we graag met hem bespreken. En samen aan oplossingen werken. Theo. Ja, ik heb nog een iets andere vraag. En dat betreft uh, de, de manier waarop u mensen de arbeidsmarkt op wilt krijgen. Het is, hel, het is helder. We worden met z'n allen veel ouder. Dus alle hens aan dek. Uh, dat betekent beperking, of in ieder geval niet een alge, Een grote uitbreiding van het zwangerschapsverlof. AOW gaat later worden. De langstudeerde dus raadregel jaagt de student natuurlijk eerder de arbeidsmarkt op. Maar wanneer, meneer Kamp, gaan we eigenlijk morgen aan de zeven weken vakantie? Die wij hebben. Nou, Voorlopig is het nog steeds zo. Dat, dat is een enorm leiden. potentieel aan werkkracht natuurlijk. Als je dat vergelijkt met Amerika, waar, waar men twee à drie weken vakantie heeft, alle landen om ons heen. Is daar ooit over gedacht op uw ministerie? Het is zo dat de neiging de afgelopen jaren is geweest om dat steeds meer te faciliteren. Als je ouder wordt, dat je steeds meer vrije dagen krijgt. Oude mannen dagen. Ja, u, u, u zegt het netjes even andere woorden op de <laughs> ja. voorpagina van de krant tegenwoordig. Okay. Uh, maar het is zo dat, uh, dat daar de neiging was om, uh, om steeds meer te geven. Net zoals de neiging een aantal jaren geleden was om steeds eerder met pensioen te gaan. We hebben nu een andere trend. Ik heb u al verteld dat de beroepsbevolking krimpt. We hebben voor de verzorging van de ouderen zo'n 700.000 mensen extra nodig... En dat betekent dat er aanmerkelijk minder mensen zijn om het werk te doen. En wij... Uh, we mm. kunnen dat zien als een uh, probleem. Maar we kunnen het ook zien als een mogelijkheid. Namelijk om groepen die op dit moment uh, nog uh, onvoldoende op de arbeidsmarkt meedoen. En mm. mensen maar die Thiel dus ontplooiingskansen yeah. missen. Om die, uh, die kansen te laten benutten. Maar Theo Boer biedt hier zijn vakantiedagen aan meneer Kamp. Daar moet hij toch gretig gebruik van maken? Ja, maar niemand houdt hem uh, tegen. Nee, nee maar dat, ik, antwoord, ik zie uw antwoord eigenlijk in die zin. Dat u zegt, daar hebben we nog niet echt over nagedacht. Uh, okay. Ik begrijp dat u het niet of niet wenselijk vindt dat mensen nog langer vakantie hebben. In Nederland nogmaals een van de meest vakantierijke landen... Ter wereld, maar het is nog niet zo dat daar op het korte termijn beleid over te verwachten is. Nou, het beleid wat wij op dit moment voeren... is uh, zorgen dat uh, mensen niet langer studeren dan uh, noodzakelijk is. Daar is mijn collega Halbe Zelfstra mee bezig. Ikzelf ben er mee bezig om te zorgen dat als uh, mensen... tegenwoordig na hun 65e 20 jaar leven... Terwijl dat 40 jaar geleden ja, Kamp, 10 vraag, jaar was. De vraag, is, de vraag is volgens mij niet zo ingewikkeld. Bent nee, maar u van plan om aan toch, die vakantiedagen kijk, te komen of u stelt, u niet? U stelt mij een vraag en ik mag toch zelf een antwoord geven. Ja, maar het is niet ja, echt Mijn antwoord is vraag. dus Nou, toch wel. Ja? Nou, alleen u geeft u zelf de tijd niet om naar te luisteren. Ja, oh, okay. nou, <laughs> dat, dat heeft zo dus door dat, meneer Kamp. Aan de, aan de onderkant, als het gaat om het uh, aantal jaren dat mensen studeren... is mijn collega Zeldstra bezig om dat uh, te beperken. Aan de bovenkant, het aantal jaren dat mensen pensioen hebben... ben ik aan het beperken om te zorgen dat mensen wat langer doorwerken. En in die tussenperiode. Ja, de, het is niet zo dat het de denken stilstaat. Dus een, een creatieve suggestie is altijd welkom. Okay. En, uh, u neemt we zullen mee die mee. graag uh, meenemen. Nog even heel kort uh, de Provinciale Statenverkiezingen. De VVD staat er heel goed voor in de peilingen. Maar voor de coalitie wordt het heel spannend. Of ze ook een meerderheid gaan halen in die Eerste Kamer. Wat verwacht u? Ik denk dat we een meerderheid gaan halen. Ja, ik denk dat er een uh, goede uitslag komt voor... De twee coalitiepartijen samen en ook voor de gedoogpartner. Ja, en, en stel nou dat dat niet zo is. Dan moet u toch ook eens even over nadenken waarschijnlijk. Zult u dat ook wel doen? Wat dan? Nou, daar denk ik niet over na. Het is zo dat wij op grond van de manier waarop wij nu bezig zijn... en de waardering die we daarvoor krijgen... dat wij verwachten dat we een behoorlijke meerderheid in de Eerste Kamer zullen krijgen. Dus daar zijn we mee bezig om dat te realiseren. Ja. Maar... Vindt u het eigenlijk leuk om in een minderheidskabinet te zitten? Um, het... Ik... Ik kan u zeggen dat het me niet erg stoort. Het is mijn derde kabinet, en het vierde kabinet waar ik in zit, maar de tweede van die, die kwamen wel erg snel na elkaar. Um, en is de eerste keer dat ik in een minderheidskabinet zit. En nou ja, het, het werk blijft toch hetzelfde. Je moet uh, met zo goed mogelijke voorstellen komen en zo goed mogelijke argumenten. En dan moet je proberen om daar de steun van de Kamer voor te krijgen. En in het verleden was het ook niet zo dat de partijen niet deel uitmaakten van de coalitie. Dat die altijd maar met je voorstellen meegingen. Nou, nu is dat ook niet zo. En uh, wij proberen, behalve van de coalitiepartijen, ook van uh, wat de oppositie is, om daar ook steun voor nou, te krijgen. Maar maakt het dat niet toch anders dan dit kabinet? Ja, het is moeilijker. Um, met name vind ik het lastig als je in de Tweede Kamer een, een voorstel um, gesteund krijgt. Dat het dan vervolgens politiek nog een keer uh, ook op onderdelen beoordeeld wordt door de Eerste Kamer. Dat is echt een nieuwe situatie. En daarom hoop ik ook dat um, in, de, in, de, in de situatie na de verkiezingen het zo zal zijn. Dat uh, VVD, CDA en PVV een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Dat is voor de kwaliteit van het bestuur van ons land uh, is dat heel belangrijk. Goed, hartelijk dank minister Kamp voor Graag gedaan. dit gesprek. We gaan gauw door naar onze dichterbij de dag. Onno Kostus. Onno, goeiemiddag. Goeiemiddag. Laat me horen. Van glas. Het is van glas het plafond dat wij mannen zo trouw... al eeuwenlang aanleggen boven het hoofd van onze vrouw. Het is van glas het plafond dat die vrouwen poetsen... tot ze weer een ons wegen. Geen been meer zien in het boeden van ook nog een werkvloer. Het is van glas, dat plafond. Maar Kamp gooit het vandaag kapot... Hij is van glas, de vloer, waar mannen van Bos en van Schenk en Stavast hun rondes maken. Hij is broos of hard, hij is zwart of aangeslagen. Hij is van glas, de vloer, die zij wegtrappen tot het uitzicht eraf is. Een foute wissel toegepast of een stukje motivatie naar zichzelf toe aangetast. Hij is glansrijk en van glas, die vloer, maar Bos fietst hem voortaan kapot... Hij is van glas, de leeftijd waarop wie dat plafond doorbrak, wil wat niet meer kan. Maar waar een wil is, is een buisje, ontdooit een ijscel zacht. Kijk in de spiegel, zie de barst. Ja, mooi. Het hele uur zat erin. Onno Kostens, we zetten uw gedicht op onze website, ditisdedag.nu. Ja, we nemen afscheid van onze gasten, minister Kamp, Jan Bos. Een luisteraar wil nog even weten wanneer je officieel afscheid neemt. Is er nog een mooi moment? Uh, ja, uh, 6, maart 6 maart in, uh, in uh, Tjalf. Okay, dat, dat is mijn laatste duizend meter. Ja, luisteraar Frederik wilde dat graag weten. En Theo Boer, die blijft nog even zitten. Want we gaan zo meteen na drieën ook nog praten over een 60-plus-papa. Wat is een ophef over vrouwen van 60 die moeder willen worden. Maar ja, hoe zit het dan met die vaders van 60? De kinderen van zulke vaders hebben in elk geval één last te dragen. Ik dacht eigenlijk dat ik daar een gewone vader had. Maar ik vind hem best wel oud. Hij ziet er ook uit als een opa. En waar zie je dat dan? Als ah, zijn grijze haren. Dat straks nu eerst het nieuwsoverzicht van 3 uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Yo, guess what? Vanavond om 7 uur. Not a thing that you can do to take the power away. Hardcore soldiers never leave the fray. Man in the front lines, no matter what you say. 30 jaar Frafra Sound. Guess what? Luister naar Kunststof. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Vanavond van 7 tot 8, Frafra Sound. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Bank of Scotland biedt u 2,4% rente en de zekerheid en ervaring van 300 jaar bankieren. Bank of Scotland. Trusted since 1695. En wie voor eind maart een spaarrekening opent en minimaal 5000 euro stort, krijgt 20 euro cadeau. Kijk snel op bankofscotland.nl. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?